Harlekein krijgt Colombien. De volgende morgen zei meneer Pantalon dat zijn nieuwe bediende ervoor moest zorgen dat Colombien op haar kamer bleef. Hij klom op zijn paard en zei... Het heeft geen zin om te huilen, Colombien. Ik heb een beslissing genomen. Ik ga op zoek naar mijn neefje Malo. Hij is door rovers ontvoerd toen hij drie jaar oud was, maar ik zal hem vinden. Hij krijgt al mijn geld en jij krijgt niets. En jij trouwt met Stoethaspel, de dichter. Colombine greep de hand van haar vader en smeekte. Ik wil uw geld helemaal niet, vader. Maar laat me alstublieft niet met Dichter Stoethaspel trouwen. Ik hou van Hailekijn. Hou daar maar over op, zei haar vader en duwde haar van zich af. Jij trouwt op de dag dat ik terugkom. En zolang ik op reis ben, blijf jij in je kamer. En ik verbied je die schavuit, die harlekijn te ontmoeten. Meneer Pantalon ging op reis en Colombien werd door de nieuwe bediende in haar kamer opgesloten. Intussen was Harlekin op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Maar het leek wel of niemand een bediende nodig had. Hij klopte aan bij het laatste huis in de stad. De deur werd opengedaan door een man met dikke zwarte wenkbrauwen en een lange bruine vlecht. ''Hebt u misschien een bediende nodig?'' vroeg Harlekijn beleefd. De man streelde met een ijdel gebaar over zijn lange vlecht en zei, ''Hoe zegt u, u biedt zich aan? Dan laat ik u niet buiten staan. Tot nu toe was u overbodig, maar nu heb ik een bediende nodig.'' Harlekijn volgde hem naar binnen. In de gang stond een grote kist. ''Gaat u op reis?'' vroeg Harlekijn. Jazeker, dat is knap van jou. Ik vertrek naar mijn aanstaande vrouw. Kun je raden hoe ze heet? Nee, niet Maria of Margreet en ook geen Mina, Rina of Tine. Haar naam is Colombine. Gaat u met Colombine trouwen? vroeg Harlekin. Houdt ze dan van u? Misschien nu nog niet, maar laten we zeggen, over een jaar is ze vast wel aan me gewend, want ik ben een heel knappe vent. De dichter stapte in de kist en voordat hij het deksel dicht deed, zei hij, Sta niet te suffen, vooruit, breng mij naar mijn aanstaande bruid. Maar houdt u dan wel van haar? vroeg Harlekin. En uit de kist klonk het... Het zal blijven zoals het altijd is geweest. Laten we er niet over kijven. Van mijzelf houd ik het meest. Harlekein tilde de kist op zijn schouder en ging op weg naar het huis van meneer Pantalon. Onderweg stopte hij op een brug. Hij keek naar beneden en dacht, zal ik de kist in het kanaal gooien? Maar Harlekin had een goed hart en hij kon niet echt iets gemeens doen. Hij droeg de kist naar het huis van meneer Pantalon en klopte op de deur. De nieuwe bediende deed open. «Maak dat je wegkomt, Harlekijn, zei hij. «Je mag hier niet komen». «Mijn nieuwe meester, die gedichten maakt, heeft me opgedragen deze kist naar Colombine te brengen», zei harlekin. De bediende deed de deur verder open. «Kun jij de kist naar boven dragen?», vroeg Harlekein. «Nee, doe dat zelf maar», zei de bediende. «Die kist lijkt me nogal zwaar. Hier is de sleutel van haar kamer». Harlekijn droeg de kist naar boven en maakte de deur van de kamer open. Colombien begon te stralen van blijdschap toen ze harlekin zag staan. Ik kom u een geschenk brengen, mevrouw, zei harlekin, terwijl hij een knipoog gaf en een diepe buiging maakte. In die kist zit iets waar uw nieuwe verloofde het meest van houdt. En hij knipoogde nog eens naar haar. Colombien begreep onmiddellijk wat er aan de hand was. Wat zou het kunnen zijn, zei ze op? waar zou hij het meest van houden? Misschien is het wel een varken, maar ik kan hier geen varkens houden. Verkoop hem maar aan een boer, harlekin. Het hoeft natuurlijk geen varken te zijn, mevrouw. Misschien is het wel zijn rode fluwelen jas, zei harlekin. Bah, een oude jas, die zit vast vol ongedierte, riep Columbine. Breng de kist maar gauw naar buiten en verbrand hem. Misschien is het een zak vol goudstukken, zei Harlekin, terwijl hij probeerde niet te lachen. Gooi die kist dan maar in het kanaal, zei Colombien. Als er werkelijk goud in zit, zal de kist zinken. Dan halen we hem er later wel weer eens uit. Uit de kist klonk een harde gil en er werd tegen het deksel gebonkt. En als het nu eens geen goud is, zei Harlekein, maar uw nieuwe verloofde... Hij heeft gezegd dat hij het meest van zichzelf houdt. Hak dan de kist maar in stukken, zei Colombien, want ik hou alleen van jou, lieve harlekijn. Op hetzelfde ogenblik vloog het deksel van de kist open en de dichter kroop eruit. En terwijl hij van het balkon afsprong, riep hij, Vrouwen, hoe gemeen zijn vrouwen! Nee, ik zal nooit trouwen. Colombien en Hailekijn dansten de kamer rond. Laten we weglopen, zei Colombine. Ik weet waar vader zijn geld heeft verstopt. Dat nemen we mee. Harlekin schudde zijn hoofd. Nee, ik ben geen dief, zei hij. Maar ik wil wel met je weglopen. Voordat we weggaan, geven we een feest. En dat betalen we van het geld van je vader. En we nodigen alle mensen uit die nooit op feestjes worden gevraagd. Dan zeggen we dat jouw vader het feest geeft, omdat hij niet meer gierig wil zijn. Waar is het geld? Maar Colombine en Harlequin wisten niet dat de dichter Stoet Haspel bovenop meneer Pantalon was gesprongen, die net van zijn reis was teruggekomen. "Wat heeft dit te betekenen?" riep hij woedend. "Die jongen in dat rare pak wil mij in stukjes hak. Oh, ik kan niet meer dichten!" riep de dichter. Wat? schreeuwde meneer Pantalon. Nu is het afgelopen. Ik laat Harlekin in de gevangenis opsluiten. En hij rende naar het politiebureau. Toen hij terugkwam met drie politieagenten, kon hij zijn ogen niet geloven. Zijn hele huis was versierd en uit het huis klonk vrolijke muziek. Grijp die jongen, riep meneer Pantalon en hij wees naar Harlekin. De politieagenten gingen naar binnen en grepen Harlekin ruw vast. Daardoor scheurde zijn jasje en zag iedereen dat hij om zijn hals een medaillon droeg. Wacht, riep meneer Pantalon. Hij pakte het medaillon vast. Hoe kom je daaraan, lelijke dief? Het is van mij, zei Harlekein. En het is altijd van mij geweest, al vanaf mijn derde jaar. Agenten, laat onmiddellijk mijn neefje los, riep meneer Pantalon. Deze jongen kan alleen mijn neef Malo zijn. Ik heb hem de dag voordat hij door de rovers werd ontvoerd dat medaillon gegeven. Colombine keek haar vader aan. Mag ik dan nu wel met Harlekijn trouwen, vader? vroeg ze. Mag, mag, riep meneer Pantalon. Moet, moet, dat zul je bedoelen. Ik verbied je om met iemand anders te trouwen. En houd op met hem Harlekijn te noemen. En jij moet me één ding beloven, Malo. Wat, oom? vroeg Harlekijn dat je nooit meer iemand bovenop me laat springen. Anders loop je de kans dat ik even vergeet dat je mijn neef bent, zei meneer Pantalon. Harlekein wilde alles wel beloven, nu hij met zijn Colombien kon trouwen.